Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste XL Prikstraat in ons land is alweer gesloten. De locatie in Houten is na vanavond niet meer nodig omdat veel mensen al gevaccineerd zijn. En dus moeten de werknemers afscheid nemen. Het is wel een beetje raar, maar uh, het is toch wel een stap de goede richting op. Dat betekent dat uh, corona bijna misschien voorbij is. Uh. Als iedereen gevaccineerd is, is Nederland wat, uh, wat veiliger, denk ik. Dik 8 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd... maar zo'n 3 miljoen andere mensen hebben nog geen één prik gehad. En die moeten dus op een andere manier benaderd worden, denkt de GGD in Houten. We hebben heel veel geprobeerd en heel veel geïnvesteerd... om mensen echt een afspraak te laten maken. En dat doen we nog steeds. Maar dat het maken van een afspraak nu toch echt wel een drempel is. En dat er gewoon andere manieren nodig zijn. En dat je dus meer naar de mensen toe moet gaan dan dat je ze naar je toe haalt. In de regio blijven wel drie andere locaties open... En rijke landen moeten voorlopig geen derde coronaprikken gaan uitdelen... om hun inwoners nog beter te beschermen tegen de Delta-variant. Eerst zijn de arme landen aan de beurt. Dat vindt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn tot nu toe zo'n 4 miljard prikken gezet. Maar 20% daarvan is naar die arme landen gegaan. En Philips heeft opnieuw beademingsapparaten moeten terugroepen uit ziekenhuizen. Er zitten fouten in de software. Daardoor kan het zijn dat mensen die aan die apparatuur liggen te weinig zuurstof krijgen. Het is al de tweede keer in korte tijd dat er problemen zijn met de beademingsapparaten van Philips. De politie in Rotterdam maakt zich grote zorgen over het wapengeweld van jongeren in de stad. Sinds het begin van vorige maand zijn er 14 schietincidenten gemeld. Een groot deel daarvan waren in één buurt. Deze bewoner is er helemaal klaar mee. Ik vind dat de jongens die met crimineel bezig zijn, ondergronds... die moeten allemaal opgepot, opgepakt worden, allemaal oprotten. Zat, al die schietpartij en zo. Ik ja, vind oké. ze allemaal klooszakken, top tot teen, haal ze maar weg. Ik wil gewoon schone buurt leven met mijn kinderen. Ze moeten gewoon oprotten hiervandaan. Ja, de politie wil ze ook wel graag aanpakken. Maar dat is lastig, omdat de zaken op het eerste oog niks met elkaar te maken hebben. Soms is dat, zijn het gewoon ruzies tussen mensen. Er zitten situaties bij die inderdaad te maken hebben met de georganiseerde criminele. Dus het is echt, het is divers. Ja, er is een beloning uitgeloofd voor degene die meer weet over de schietpartijen. Het weer nog, vanavond verdwijnen de meeste buien en vannacht is het overal droog. Morgen eigenlijk net als vandaag. Eerst best veel zon, later wel weer een paar felle regen- en onweersbuien. Het wordt dan 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 is de zomer van ZFM. Met. met nu, jouw keuze, ZFM. Woensdagavond, 4 augustus, van 8 tot 10 uur s avonds op ZFM Radio. Weer een aflevering van FEN-FM. Dit keer met Pedro Cruz over broers Springsteen. Dus weer een aflevering met goede muziek en leuke verhalen, feitjes en anekdotes. Well I stood stone like at midnight, suspended in my masquerade, and I combed my hair that was just right, and command of the night brigade. Piracy flew from my mast. My sails were set wing to wing. I had a jukebox graduate for first mate. She couldn't sail, but she sure could slay. And I pushed people into and bombed them with the blues. With my gear set stubborn on standing. I broke all the rules, straight my old high school. Never once gave Come back. took month-long vacations in the stratosphere and you know it's really hard to hold your breath swear i lost everything i ever loved to fear i was a cosmic kid in full costume dress but my feet they finally took the air. but i got me a nice little place in the stars and i swear i found the key to the universe in the engine of an I hid in the mother breast of the crowd when they said pull down, I pulled up. Ja, goedenavond dames luisteraars. Uh, hier weer een aflevering van FM. En vanavond gaan we het hebben over Bruce Springsteen. En dat doen we samen met de cruise. Helemaal voor ons, uh, helemaal uit Purmerend gekomen. En hij gaat ons alles vertellen over Bruce Springsteen. Um, welkom. Dankjewel. Uh, ja. Welkom luisteraars. En inderdaad, voordat we beginnen, uh, vertel wat over jezelf. Waarom Bruce Springsteen en, zo, en uh, enzovoort, enzovoort. Uh, ik ben de Cruise, ik ben uh, 21 jaar en oud en ik kom uit Purmerend. Ik zit op het conservatorium van Haarlem... en ik ben eigenlijk al grotendeels van mijn uh, tienerleven bezig... met alles wat muziek uh, gerelateerd is... en uh, eigenlijk de grootste voorliefde voor rock roll gevonden. En uh, uh, ik speel piano en ik zing. En uh, ik, heb eigenlijk, ik heb eigenlijk pas sinds anderhalf jaar of zo... echt Bruce Springsteen ontdekt... Uh, maar als een soort obsessieve fan ben ik daar zo diep ingedoken... dat ik alles van hem ging kijken en alles van hem ging luisteren en allemaal... Alle nummers aan mijn hoofd van hem probeerde te leren en de, de boeken te oh, lezen. een tijdje is... bezig natuurlijk, want hij heeft een hoop uh, platen <laughs> en albums gemaakt. natuurlijk. Z ja. Zeker, zeker. Ja? Ja? Ja? Maar ja. ik heb, ik heb uh, tussen het muziek maken door genoeg tijd om ook naar andere muziek te luisteren en zo hoor. Want hij is begonnen in 1964 natuurlijk. Ja, ja hij is heel ja. vroeg begonnen. Ja, ja? nee. Uh, dus um, dus da dat is eigenlijk een beetje wie ik ben. Ik ben zelf ook bezig met muziek ja? en zo. En Bruce Springsteen okay. is voor mij ook al gewoon een groot voorbeeld voor wat rock and roll is en wat een live show moet zijn en hoe. Interessant ja, ja. je kan ja. zijn met niet al te moeilijke uh, thema's. en het toch interessant laten klinken. Of, oh, okay. uh, of juist heel ja. jong of heel bevrijdend, zeg maar. Want wat, wat is het goede aan Bruce Springsteen? Ja, wat is niet goed aan Bruce Springsteen? Dat ah. is goed, Ik denk dat hij zoveel dingen uh, um, in het licht zet in zijn nummers en zoveel liefde kan uitstralen voor bepaalde onderwerpen. Of het nou gaat over zijn tienerjaar... of het nou gaat over auto's... Oh, okay. of dat het gaat over vrouwen... of over gevoel van vrijheid. de teksten zijn belangrijk bij hem? teksten zijn belangrijk, maar het, ja. de, de, de muziek is ook belangrijk. Zeg maar, ja. het, je, kan, je kan een hele mooie tekst hebben... en uh, ja, een kutmelodie ja. eroverheen verzinnen. En ja. dan... Uh, heb je, heb je nog steeds niks. Nee. Maar de, de, het, de euforie die er bijvoorbeeld in zijn muziek te horen uh, is. Oh. Dat is waanzinnig. Dat, dat is Ik gewoon. Ik vind geweldig. het wel een mooie benaming. De euforie, inderdaad. Ja. Dat, dat, dat ja. hoor je wel een beetje. met Ook dat enthousiasme. Ook dat, uh, die passie waarmee die zingt. Dat, ja, uh, dat het, is gewoon, het is gewoon echt een harde werker. En hij werkt gewoon keihard voor wat hij wilt maken. Dat heeft hij ja. vanaf uh, begin af aan al gedaan. Ja. En dat is ook gewoon de, de kracht, zeg maar, waar die, uh, wat, wat hij heeft. En dat is waarom. Heel veel mensen die ook naar zijn shows gaan of naar zijn albums luisteren er zo uh, fan van worden. Okay, Is gewoon omdat, ja. omdat het letterlijk het gaat over de normale mensen. En ja. de normale mensen worden gewoon bij hun keel gegrepen en die worden meteen gepakt. van... Hier luister dit. Zo, zo zit het in elkaar. <lacht> en ah, ja. uh, zo, zo voelen we ons. En iedereen die dat luistert, denkt, van ja, ja, nee, klopt. Maar dat, dat, dat ben ik het inderdaad klopt. mee eens. En ja. dit wil ik ook. En ik wil ook zo. En ja. dan, dan, dan komt de, de lading Euforie, zeg maar, vrij. En zo ben jij ook gegrepen en gepakt. Ja, inderdaad, ja, inderdaad, zeker. Ja. Ja. Nou, Ik heb inderdaad wel eens een collega, of een collega gehad. En die was er ook helemaal gek van. Maar die zei vooral uh, door de live optredens. Dus ja, ja. Dat hij daar zo, zoveel energie, zoveel passie daar op het toneel. En dan twee, drie, vier uur daar ja. staan te springen en te zingen. Ja, je krijgt is... echt waar voor je geld als je zo'n concertkaartje koopt. Ja. Je, krijgt echt gewoon, je krijgt minimaal twee uur een optreden. Ja. Dat is gewoon standaard. En als hij er heel veel zin in heeft, dan krijg je vier uur lange optreden. Ja. En de, <laughs> wat ik eigenlijk het meest geweldig vind, is dat... Het is niet alleen Bruce Springsteen die, die zichzelf geweldig maakt. Het is letterlijk nee. ook de band om hem heen... die gewoon stuk voor stuk allemaal fantastische muzikanten zijn. En even misschien nog wel belangrijker dan de man zelf. En ja, toch wel? Okay. Ja, dat, dat, ja. Dat, dat, dat, dat, je hebt zeg maar de Joe Cockers Grease Band. Dat was een geweldige band. Je de ja. Revolution van Prince. waren ook allemaal geweldige band, uh, uh, bandleden. Maar de E Street Band is denk ik het beste voorbeeld van hoe je als niet sessiemuzikant... maar wel als toch een soort van sessiemuzikant moet zijn. Ja, hoe je uh, uh, iemand zo kan dienen... in zijn muziek. Ah, en dat ook okay. nog een keer live kan uitstralen. Ja, ja. Dus zoveel een echte broederschap... met liefde ja? plezier... en uh, uh, uh, uh, kracht... dat gewoon kan uitstralen. Dat is echt, de E-Street Band oh, is daarvoor okay. het beste voorbeeld. Dus we moeten het voortnemen over Bruce zien En de E-Street Band. Ja, dat is echt okay. belangrijke. Ja. Ja. Maar ik heb ook een beetje voorbereiding gedaan. Euh, <laughs> als, oh, sorry. Uh, hij speelt niet meer samen met de Isvii-band volgens mij. Nu wel, nu weer wel. Nu weer wel. Oké. Okay. Ja, het was in, uh, in, in, de, in de jaren 90 en in uh, eind 80 of uh, begin 80 heeft hij een kleine pauze gehad. In uh, begin 80 heeft hij toen een eigen soloalbum uitgebracht, Nebraska, wat een heel of Nebraska, ja. wat een heel, uh, uh, heel persoonlijk album was. En in de 90's heeft hij een, een, een sessieband, als het ware... dat noemde hij ook Bruce Springsteen en de Session Band... Oké. Okay, ja. uh, heeft hij uh, uh, onder hoede genomen. En nou, natuurlijk de diehard fans en de mensen die gewoon uh, van Bruce Springsteen houden... die vinden dat natuurlijk geweldig. Maar de, de echte trouwe fans waren toch een beetje van... De hm, het is weekend, toch ja. wat minder, want <laughs> de E-Street Band is er niet. Nee, nee. Uh, toen zijn ze later zijn ze wel weer met elkaar gaan spelen... En uh, vorig jaar is toen het nieuwe album van uh, Springsteen uitgekomen, okay. Letter, uh, Letter to You, Letter for You. Ja. Um, niet per se mijn favoriete album hoor, nee. Maar um, gewoon het idee dat hij met die hele band weer terug in de studio is oh, en okay. de ja. mythe die eromheen is verzonnen, dat is, ja, ja, dat is gewoon geweldig. Nou, Helaas zijn er wel twee van overleden. De, de, okay. de orgelspeler en accordeonspeler uh, Danny Federici en de... Ja, de meest belangrijke in het in Bruce Springsteen-verhaal... de saxofonist Clarence Clemens de ja. big man. Ja, ja. Die zijn helaas overleden en die okay. zijn nou net echt zo... Ja, dat, dat zeg ik nu wel, maar ze zijn, allemaal zijn ze zo belangrijk... Okay. dat als de, dat nu deze twee eruit zijn, is het al minder. Oké, okay. nou, ik vind het een mooi bruggetje... want het volgende wat je wilde laten horen is... Ja. de E-Street Suffle. Ja. Huh? Laten we die even horen en dan gaan we daarna ja. verder. Ja, hier komt hij. Sorry, ik werd gecorrigeerd door onze expert. Is, uh, nu komt de E-Street Severn. Een lekker nummer. Er een hoop energie in yeah. je gaat er echt van bewegen. Ja. Ja. Maar dit waren dus uh, Bruce Springsteen en <laughs> de Street Band. Heel ja. goed, yeah. ja. hey, je hoort gewoon het verschil tussen dat eerste en dat tweede album van hem. Weet je, dat eerste album werd hij net door Columbia Records werd hij aangenomen, en ze wilden ja. hem eigenlijk als de nieuwe Bob Dylan bestempelen. Oké. Okay. En als je ook luistert, bijvoorbeeld... De, even, ik heb het hier voor me liggen. De, de, de, de tracklist van dat eerste album. Uh, is nummer zoals Blinded by the Light. Wat daarna eigenlijk een hit voor Manfred Mann Man is geworden. Oh, is dat en, okay. uh, en, yeah. en, en, en niet van Bruce Springsteen helaas. Yeah. Maar dat, dat die eerste versie bijvoorbeeld... Man, man, drummers, bummers, Indians in the summers... with a teenage diplomat. Nou, dat is één zin. Yeah. With the dumps in the bumps, with the alligator runs is uh, way into his head. Nou, dat nummer zit zo vol met al dat soort teksten. En <laughs> ja, het ja, is... Ja. Uh, so, dat, dat was al heel vroeg in zijn songwriting-carrière... dat gewoon zoveel woorden... In, in, in zo weinig tijd meteen werd gezegd. <laughs> en uh, ja. ik, ik vind dat heel cool. Want dat betekent dat je ja. dus heel veel woorden... en heel veel verhalen eigenlijk kan vertellen. Ja. Ja. En um, nou, growing up hoorden we dan als eerste... daar wordt we ook, ook, we ook gewoon het, het beeld... Af van een tiener uh, geschetst. Hoe die, hoe die opgroeide ja. met... Ja. Uh, uh, I pushed b, b 52 two's en bombed them with the blues. That's, uh, okay. 52 the Think of the Blast yeah. yeah. yeah. Of yeah. I, I had a jukebox graduate for a first mate. I, she couldn't sail, but she sure could sing. <laughs> dat zijn allemaal van dat soort typerende, dat je weet dat je, dat je bijna voor yeah. je kan zien. Yeah, yeah. Het album heeft nog meer goeie, zoals For You, and Spirit in the Night. Uh, Spirit it, in the Night, ja. Yeah. Yeah. It's hard of for to men's be men. Ja, dat nee, is Daar yes. uh, hebben zij ook een hit <laughs> ja. mee gehad. En ja. ja. It's Hard to be a Saint in the City, wat natuurlijk al een fantastische tekst is. Ja. Natuurlijk ja. ja. is het moeilijk om, om een heilige te zijn in de stad als je een <laughs> jongen bent. Maar hij wilde eigenlijk een beetje van dat, van dat Bob Dylan-achtige af. En daardoor ja. is The Wild, The Innocent en de E Street Shuffle zo'n soulvolle rhythm and blues, bijna funk uh, plaat. Okay. En ja. de E Street Shuffle zelf, het nummer is gewoon waanzinnig goed uh, in elkaar ja. gezet. En dat. Ja. Dat komt ook gewoon door de band die hij op dat moment had. Clarence Clemens op saxofoon, Vinnie ja. Lopez op drums, uh, David Sanchez op gitaar, uh, Gary Talent op bas en Danny Federici op orgel. Dat okay. was gewoon echt een. Dat, wa dat waren echt rhythm and bluesers. Dat ja, waren echt die, okay. ja, die ja. mensen. En daarvoor had ja. Ja. Uh, Springsteen mee, uh, al in de in verschillende bands uh, gezeten, waardoor hij echt, oh, uh, echt een echte barband werd. Ja, en hij kreeg, hij kreeg ja. gewoon die, die the bar experience mee. Van als mensen ja. zeiden, van ik wil dit nummer horen, dan moest je dat spelen. En ja. kijk hoe ver je er maar mee kwam. En veel spelen, ja. En heel ja, veel, veel spelen, lange ja. avonden van drie uren maken. Ja. en Daar ja. heeft hij uiteindelijk gewoon die marathons ook ja. aan uh, uh, Al die grote bands hebben Er ja. erg veel opgetreden. Ja. Ja, ja. ja, en dat heeft Want, toch uh, geholpen. Ja. Ja. Ja. Hoe is hij eigenlijk begonnen? eigenlijk Hoe is hij in de muziek terechtgekomen? Hij luisterde vroeger uh, in huis al veel naar Frank Sinatra. En toen Elvis Presley in Amerika ja. kwam, was het natuurlijk booming. Ja. Ook voor hem. En uh, toen heeft hij, dus, uh, uh, heeft hij dus aan zijn moeder gevraagd of ze, of ze een gitaar konden kopen. Nou, Dat, dat geld was er natuurlijk gewoon ja, niet in die ja. tijd. En uh, de Springsteens waren best wel een arm gezin. Uh, de moeder was eigenlijk de grootste kostwinder. En de, en okay. de vader die moest heel veel verschillende baantjes uitoefenen... omdat hij nergens echt lang wil ja, blijven. Ja. Dat heeft ook wel getekend zeg maar, op uh, Bruce... Dat, uh, dat, hij, uh, dat de passie voor de muziek echt bij Springsteen lag... en zo niet bij zijn vader. En dat ze daardoor heel erg clashten. Oh, en misschien heeft dat ook juist wel ja, ja. geholpen door echt je doel te willen bereiken en te bewijzen ja, dat je het kan. Um, en toen hebben, we, hebben ze dus op jonge leeftijd voor 6 dollar per week een gitaar uh, kunnen, Gehuurd, kunnen, ja. kunnen huren. En dat was voor die tijd dus natuurlijk waanzinnig veel voor zes ja, dollar. Ja, zeker. En ja. Ja. na een weekje vond hij het gewoon helemaal kloten want hij kon er geen zak van. <laughs> en toen heeft hij hem dus weggedaan en toen later heeft hij, voor, uh, heeft hij eindelijk wel een, een echte gitaar gekocht. En hij was gewoon alleen maar aan het spelen. Ook op school ja, was hij ja. de loner die alleen maar ja. gitaar wilde spelen. En um, toen in 1969 de familie uh, verhuisde uit New Jersey. Toen is hij daar gewoon achter gebleven. Om okay. uh, te kijken wat hij van zijn carrière kon maken. Toen is hij via via in allemaal bands... Terecht gekomen. De Castiel's Earth, Steel Mill... Oh, uh, waar hij ook Danny, ook, ja. Steve en Vinny uh, uh, leerde kennen. Ja. Steve en Zent trouwens. Uh, en heel veel bekend, lokale bekendheid gemaakt met Dr. Zoom... en de Sonic Boom, wat ik ook een fantastische bandnaam ja. vind. <laughs> uh, en maar wat, zo is hij daarin gekomen. Okay. En dat, dat maar hoe is hij uh, geïnspireerd eigenlijk? Wat zijn zijn grote helden of zo? Uh, de Beatles sowieso. Daardoor ja. wilden die echt in een bandje gaan spelen. Net okay. zoals heel veel ja. uh, jonge Amerikanen in 1964 uh, dat uh, opeens op tv zagen. bij ja, de een televisie show. show, ja. Ja, ja en, okay. dat ja. is echt. Billy Joel heeft daar ook een uh, heel bekend verhaal over. Ja? Dat hij dat heel graag uh, sinds, uh, sindsdien uh, wilde sindsdien. doen. Oh, ja. En okay. um, Bob Dylan vond hij geweldig. Maar ook ja. de, de soulzangers zoals James Brown en Ray Charles. Dus wow. er zit. Uh, ik, ik, ken, ik ken dat ook zeg maar, een beetje van mezelf. Dat er gewoon zoveel bands die je hoort, of artiesten die je luistert... Ja. die zo super goed zijn. Dat je eigenlijk van allemaal zou je wel een klein stukje willen nemen... Ja. en daar dan iets aan toewijden. Gewoon ja, puur okay. komen terug groot. op de liefde voor de muziek. Ja. Uh, Springsteen heeft gewoon zo'n liefde voor de muziek... dat hij dat ja. allemaal tegelijkertijd wil pakken. En ja. allemaal, iedereen wil eren. Ja. En daarover wil gaan. En, um, nou, dit is hem wel gelukt. Want dat is, is hem zeker gelukt. Ja. Ja ja. ja, ja, ja. En... Um, want hij heeft ook veel liederen voor andere mensen geschreven, eigenlijk. Hè? Ja, ja, ja, en zo natuurlijk. Ja, hij zeker ja, inderdaad. Betreft. Daarna, uh, toen hij eenmaal wat, wat beter bekend was. Uh kreeg hij dat op een gegeven moment, dat hij goede nummers schreef... maar dat hij een andere gaf. En oh. toen bleek het opeens een nummer 1 hit uh, ja. te worden. Want uh, pas, pas in 1980... heeft hij echt zijn eerste nummer 1 hit kunnen bereiken. Oh, okay. Ja, daarvoor... Yeah. De albums, het liep allemaal wel goed en de live yeah. gingen goed... Yeah. maar de nummer yeah. 1 hit zat er steeds maar niet in. Oh. En yeah. die werden steeds eigenlijk weggenomen door... naar nou, Patty Smith met uh, Because of the, uh, because the Night... en uh, inderdaad... Is dat Pointer ook van hem? Ja, dat is ook van dat hem. Dat is ook ja. een mooi nummer. Ja, het is allemaal allemaal van hem, ja. Ah, Het is briljant, Ja. ja. Uh, persoonlijk is, is de tweede album, The Wild The Innocent en The Easter Shuffle, mijn favoriete mm -hmm. album. Dat, dat, okay. uh, het is een kort album. Het zijn zes, zeven nummers. Maar ze duren allemaal hartstikke lang. Acht minuten. Maar ze zitten vol met energie. Het ja? is interessant. Het kan heel, soms heel gevoelig zijn. Soms heel explosief, zoals je net okay. hoorde. Ja. En um, ja, dat is gewoon meer soul. En je hoort nu gewoon dat er niet alleen een songwriter staat, maar gewoon echt een band. Echt ja, oké. Okay. Ja. ja. En is het ook dat ook het volgende nummer, Kitty's Back? Kitties Back vind ik een van de beste rock and roll nummers die ooit is gemaakt. Die zit echt ha. in mijn top 10. <laughs> uh, de live-versie duurt minimaal 17 minuten lang. Er is een ja, versie kort. waarop die 35 minuten lang duurt. Oh. Waanzinnige solo's, gewoon ja? top muzikant uh, De studio-versie is ook gewoon fantastisch. Nou, we gaan luisteren. Je een geweldig komt. nummer. Kitty's Back. Some top cat ate yeah, the cold truth. Vanavond 4 augustus van 8 tot 10 uur 's avonds op ZFM Radio weer een aflevering van fen FM. Dit keer met The Cruise over Bruce Spring -Tween. Dus weer een aflevering met goede muziek en leuke verhalen, feitjes en anekdotes. Je had toch zeker een mooie nummer? Ja. Dat is goed, hè? En die staat in jouw top 10? Ja, zeker. Meteen natuurlijk de vraag: wat staat er op top 1? Ja, dat, dat wisselt per dag, hè? Ja, <laughs> ja dat verschilt. Want er komen nu ook weer zoveel goede, uh, goede nummers uit. Maar uh, nee, dat, dat, dat zou ik zelf ook eigenlijk niet weten. Ja, ja. <laughs> maar ik weet dat deze en uh, nog een paar andere... zeker wel een plekje in de top 10. Oh, oké, okay, uh, ja, ja. Ja. ja. Maar je zegt ook... Uh, uh, er wordt nog steeds goede muziek gemaakt? Ja, er wordt zeker heel veel goede muziek gemaakt. Ja? Okay. Misschien niet voor mensen die van één stijl of zo houden. Maar nee. ik ben wel echt iemand die heel veel van de oude muziek houdt. Maar ook ja? echt, kan van, ah, okay. echt kan genieten van nieuwe dingen die worden gemaakt. Vooral als ze dan bijvoorbeeld refereren aan, uh, aan oudere muziek. Dat vind ja, ik wel uh, okay. lekker. En, uh, maar vooral R&B en rap en zo. Dat soort zaken wat, wat je tegenwoordig veel hoort, ja. Oh, ja, daar zitten soms ook wel gewoon goede albums tussen. Of goede nummers alleen. Maar ja. ook gewoon de popkant uh, uh, en de singer-songwriters die nu opkomen. Ja. Ja. er is gewoon op het moment zoveel goede muziek. Ja. Alleen, uh, ja, <laughs> je ja. gaat mij allemaal maar eens keer beluisteren. <laughs> ja, het is te veel, hè? Het is ja. veel te veel, ja. Het ja. is ook moeilijk waar je moet luisteren, eigenlijk. Hè? Heb je nog een radioprogramma waarvan je zegt... nou uh... Als ik daarna luister, weet ik de, de, de laatste en de nieuwste muziek. Dat is die FM's antwoord. Dat is echt the place to be. Nee, nou, meestal, meestal, luister ik, uh, meestal luister ik gewoon zelf op Spotify. Dat ik even kijk naar van wat er net, net is uitgekomen. Spotify, ja. ja. ja, dat ja. Ik, uh, dan zet ik gewoon het hele album op. Dan ga ik gewoon naar luisteren. En dan okay. denk ik van, oké, okay, nou, dan zet ik in mijn lijstje als ik het wil. Als ik het later nog een keer wil luisteren. Ja, natuurlijk. Dan stuur ik helemaal ja. te gek, zet ik het weer in een ander lijstje. Nou, et cetera, et cetera. Ja, ja, veel dus, lijstjes uh, heb je dan. Heel veel ja. lijstjes, okay. zeker. En Kitty's Back, waar ging het over? Kitty's Back, ja, ik denk dat, dat, er, ooit een, uh, dat er ooit een film uh, in zijn hoofd heeft afgespeeld... die hierover ja. gaat, over Kitty, die terug in de stad komt... omdat ze wegging voor, van de gangsters met wie ze omgingen. Maar het echte verhaal is dat hij de titel Kitty's Back... op een gegeven moment zag bij, uh, de, bij, uh, bij een striptent. Oh. Zeg maar als, als, als reclame van uh, Kitty's Back Tonight. Okay. Now. <laughs> en zo simpel kan het zijn. Zo kan er een idee in je hoofd komen, wat uiteindelijk een waanzinnig goed nummer uh, ja. Uh, maakt. Ja. Ja. ja, dat is ook bekend van de Beatles natuurlijk. Sarge Peppers is ook van, ja, van wat billboards ja, en dat precies. Dus, uh, Ja, precies. Ja. Dus zo, <laughs> zo makkelijk kan het gaan. Het leven is mak makkelijk. Nee, nee komt, precies. Soms heb je gewoon het leven makkelijk. Ja. Ja. <laughs> nee, maar kijk, dit, dit is, de, Kitty's Back is bijvoorbeeld, net zoals de Easter Shuffle, gewoon een heel goed voorbeeld. voor dat moment waarop Bruce Springsteen moest kijken van welke kant wil ik nou op als songwriter als als okay. muzikant ja. je, je had natuurlijk eerst had je de Bob Dylan periode waarvan mensen zeiden van nou nah, het is niet het is nee. het is net niet nee. nu kwam er een soort van R&B uh, achtige iets mm -hmm. uh, wat hem ook niet werd omdat de nummers veel te inhoudelijk en te tekend te, te, te hoe noem je dat te beeldend zeg maar waren ja, okay. en veel te lang voor een goede single ja. Uh, dus er kwam ook helaas weinig aandacht voor dit album. Nu is er inmiddels is dit een, een, een, een volgens mij platinum-gegaan uh, yeah? uh, album. de okay. World of Innocent and the East. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ja, ik, ik vind het echt een topalbum. Maar ik snap inderdaad dat als je in die tijd gaat luisteren... en je, uh, je zit met bepaalde verwachtingen over de nieuwe Bob Dylan... Uh, die, ja, nee, dan ja. hier ja. kom je dan niet mee, uh, Bob, ja. Ja. weg. Ja. Uh, maar je hebt ook net gezegd... je, je hoort ook soul-aspecten uh, in zijn muziek. Ja, jazz en zo. Dus ja. Uh, vind je het echt rock'n'roll of heeft hij nog een uh, bepaalde stroming? Opkaan? Ja, kijk, rock'n'roll is niet per se een stijl. Het is, is ook een nee, soort van ja. way of living. En een, het is eigenlijk een soort van bijna een soort religie geworden. Ja. En, um, dus, dus Het voelt wel rock'n'roll. Zeg maar, met de, de power die ja. in de gitaarsolos en de orgelsolos zitten ja. en hoe het ja. wordt gespeeld. Dat is rock and roll. De muziek kan jazz uh, een beetje zijn. Als je bijvoorbeeld luistert naar die bas die constant ja. van dat soort changes speelt. Ja. Uh, dus het is heel veel, maar ik denk dat je het allemaal wel in één keer terug kan schuiven naar. Ja, ja. hij geeft verder onderverdeling. Het is geen heavy metal. Nee, precies. het is geen, uh, ja, ja. geen punk. Het is geen. Uh, ja. nee. Nee, nee, Geen grunge nee. zo. Nee, dus ik denk ja. dat je het beste gewoon het rock and roll kan noemen. En ja. vanuit daar kan je naar allemaal subgenres als het ware. Ja, maar gaan. dat is ook niet nodig, denk ik. Nee, nee, ja, ja, niet. Ja. Ja. nee weet je, De E-Street e Band Sound, zoals die, zoals die op dat album was. Ja. Dat is gewoon wie ze, wie ze waren ik op dat moment. Behoor, ja. Maar jammer genoeg dat het album inderdaad niet goed liep. Uh, want dat betekende dus dat hij. Uh, voordat we wel het derde album uh, uh, aanbreken, dat, uh, ja. wat Born to Run zou worden, moest hij het wel gaan maken. Hij moest nu toch wel een soort van laten we bewijzen oh, van, uh, okay. ik kan ja. het wel. En ik kan wel die songwriter zijn. En, um, dat commerciële had... succes binnen. Ja, ja, precies. Okay. Ja. En hij had gelukkig wel één troef achter de hand. En dat, was die, dat waren die liveshows van hem... die toen al gewoon okay. goed in elkaar zaten. Dus, ja. dus je ook op de opnames bijvoorbeeld hoorde van... Uh, uh, dat je, dat noemen ze dan een soort gang vocals, bij elkaar, dat er allemaal mannen allemaal overdubs maken, waardoor het lijkt alsof je met een hele grote massa bent. Ja. Live was dat gewoon zo, omdat al die oh, okay. het was echt een jongensclub, die gewoon met elkaar lekker aan het spelen waren, ja. en met elkaar achter de microfoon maar een beetje right, zaten. en dat geeft wel gewoon sfeer. Ja. Dus ja. hij probeerde eigenlijk een soort de bar vibe die je vroeger had, ja. probeerde die nu naar de massa's te brengen, om daar oh, echt okay. het ja. groter aan te pakken. En dat is hem wel gelukt. En dat ja, is hem wel ja, gelukt. Ja, ja. En het volgende nummer is, daardoor is ook een heel belangrijk nummer voor hem. Uh, en ook voor zijn liveshows geweest. Dat is uh, Rosalita Come Out Tonight. Dat is ja? jarenlang zijn uh, afsluiter geweest voor de concerten. Oké. Okay. Dus, nou ja, afsluiter, afsluiter. En daarna komen nog tien encore zeg maar. Aan. <groeid> uh, maar dit was wel het hoogtepunt waarvan hij wist van... Ja, ja, dit nummer werkt live. Misschien wel beter op de plaat, dan op de plaat. Okay. Uh, hiermee kunnen we gewoon knallen. Ja. En het is weer hetzelfde als wat ik zei. Het is soul, maar het is toch rock een roll. En het, het, het, is, het is zoveel. Ja. ja. Nou, ik ben benieuwd. Hier komt ie. Ja. En de E3 Band met Rosalita. Ja. Want we zijn nu in 1975 aangekomen ongeveer. Uh, ja, we zitten nu, uh, we zitten nu in ja. 74. Ja, 74. Toen okay. alles een beetje op de brink stond van... shit, gaat het nou wel worden? Gaat het, het nou niet worden? Okay. Ja. En toen kreeg hij nog één kans. Ah. Één kans om uh, uh, het beste album... wat hij ooit heeft gemaakt te maken. Van hele leven. <laughs> Dat moest hij doen. Dat moest hij nu maken. Ja. En totaal geen druk ook op je voelen. Nee, nee. Hij kreeg nee. iets van, een, uh, van 250... Uh, Duizend, nee, dat is, is daar. Ik denk misschien wel 2500.000 aan, uh, aan uh, uh, budget. Ja? Om echt het album ermee op te nemen. Het kan okay. zelfs nog wel meer zijn. Ja, ja. Want zij dachten ook van ja, verdomme, we hebben geïnvesteerd in deze man. Nu moet hij het ja? ook gaan maken. Nou, Natuurlijk, hier, ja. Gebruik alles wat je kan. Gebruik alles wat je wilt. Maak het beste album wat je hebt. Ah, oké. Okay. Ja. En er was alleen maar druk. En er was alleen maar druk op Springsteen. En ik kan heel goed begrijpen dat als jij je zo druk maken om iets, dat, er, dat je en je moet iets moois gaan maken, ja, dat je dan ja. verlangt naar de dat, tenminste, dat is wat ik denk dat er is ja. gebeurd, is dat je verlangt naar de tijden dat het makkelijker was, of dat er ja. euforie op je afkomt, ja. de mooie dingen van het leven. Ja. En wat hij hiervoor had gedaan, bij nummers zoals Growing Up en It's the Heart to Be a Scene. in the City, en Rosalita dat het heel erg ging over de, de, de, de tiener dingen, de rebelse fifties ja, uh, greaser uh, dingen die je ja. dan uh, deed en zo. Rosalita heeft ook daarin, dat vind ik ook een briljante uh, zin van hem, uh, uh, this is your last chance to, to get your daughter in a fine romance. Because the record company gave me a big advance. <laughs> dat, is, dat is geweldig. Dat denk ik van ja, tuurlijk. Yeah, en ook yeah, die eerste zin yeah. van. Uh, I know your mama don't like me because I play in a rock and roll band. Yeah. Tuurlijk, dat ging, in de 70s was dat alleen maar zo. Iedereen vond dat natuurlijk verschrikkelijk. Yeah, yeah, yeah. Dus dat, was, dat vind ik dat wel heel typerend. Uh, yeah. Het is een beetje die, die tieners-struggle. Ja. Yeah. En toen besloot hij het album Born to Run te maken. Born to, en dat Run, ja. ja. Het, ja. het bekende album, bekende ja. hoes. Alles is daar gewoon goed aan. Dat is een, ook, een van mijn albums die ik van begin tot eind helemaal goed vind. Ja, okay. Dus dat er geen één slecht nummer zeg maar, op zit. Ja. Uh, de Police heeft dat bijvoorbeeld ook met hun debuutalbum. En The uh, de Night at the Opera van Queen heeft dat ja. ook. Ja. Um, maar Born to Run... Het, is, het, is de, het verhaal wat erachter zit is ook gewoon mooi, weet je. Ja? Op een gegeven moment... De band viel een beetje uit elkaar. Uh, ja. David Sanchez en Vinnie Lopez gingen er vandoor. En, uh, uh, je, was dus een, je was een pianist was je kwijt ja. en je was een drummer kwijt. En dat zijn ja, nou dat net ik... echt de, voor Bruce Springsteen de belangrijke dingen daarin. Ja. Ja. Toen zijn gelukkig, de meest, en toen was eigenlijk de E3 band bijna helemaal compleet. Toen zijn Roy Bidden en Max Weinberg zijn toen ten tonele verschenen. En okay. die hebben als het ware de laatste loodjes aangebracht bij oh, okay. de uh, E-Street Band. Als en dus dat was ook weer een drummer en een keyboard speler? Ja, ja. ja? ja. Okay. Roy Bidden was een uh, uh, pianospeler die zowel supergoed klassiek kon spelen... als dat ja? hij een oh. stuk van Jerry Lee Lewis helemaal kon rocken en goed kon uh, soleren. <laughs> ja, ja. En als hij een moeilijke jazz improvisatie moest doen, kon hij dat ook gewoon. Hij kon Zo. zoveel kanten op. Ja. En uh, Roy Bidden is daarna ook heel veel nog bij... Uh, de Die Straits heeft hij uh, gespeeld. Okay, hij heeft oh, ook nice. alle albums van Jim Steinman en Meatloaf ingespeeld. Ja. Yeah, yeah. uh, wow. dat je hoort zeg maar zijn sound van dat de kan piano. Niet wel ja. Ja. ja. Yeah. Uh, dat, dat hoor je ook wel gewoon echt terug. Ja. Yeah. Max Weinberg is later ook nog in uh, uh, een talkshow de de leider van de, van de, van de muziekband zeg maar. Oké. Okay, e yeah. uh, en hij is ook uh, gewoon van zichzelf een waanzinnige goede drummer. Yeah. Die gewoon ja. van die qua dynamiek alle kanten op kan en okay. soepel het kan laten klinken... maar ook enorm hard op die drums kan slaan... en enorm goede solo's <laughs> kan doen. Ik hij kan... Het ritme aanhouden, hè? hij is natuurlijk ja. de ritme sexy. <laughs> ja. en de dat, dat, ja. dat, dat ook. Maar het mooie wat ze eigenlijk van hem vonden... Ja. is dat hij uh, zo goed uh, op uh, Springsteen lette. Als je bijvoorbeeld op oh, live, uh, okay. shows kijkt... Ja. Dan zie je ook ja. eigenlijk ja. dat die ogen van, van Max... gaan nooit weg van Springsteen. Waar hij ook heen gaat... Het is een beetje zoals James Brown. Als James Brown zijn hand opstak, dan wist de band meteen... nu ja. moeten we of leren of moeten we hier een stop doen. Dat hadden ze dan van tevoren afgesproken. Gebeurde ja. dat niet, krijg je een boete van uh, 20 ja. dollar. Of je kon dollar. gaan, ja. ja. ja, ja, ja. Uh, zo was James Brown. En ja. die heeft het dan met een harde hand aangeleerd. En ik denk ja. dat Springsteen het wel gewoon wat zachter heeft aangepakt. Ja. Maar het feit dat, dat ja. Weinberg dat gewoon kon doen... en gewoon daarop kon anticiperen... Ja, dat is, dat is waanzinnig als je gewoon ja, als frontman dit hoeft te doen. en je weet ja. dat die drummer weet. Oh, nu moet ik dat, dat volgen. Ik ja. geef dat dan gewoon volgen, ja. inderdaad. Ja. Ja. Uh, dus daar hadden ze wel geluk mee. dat er nu een soort ja. van een verlossend ja. uh, uh, iets eraan kwam. Ja. En verder ging hij toen schrijven aan Born to Run. Uh, met nummers zoals Thunder Road, 10th Avenue, Freeze Out, Night, Backstreets, Born to Run, Mooi She's to the run, One, yeah. Meeting Across the River. En natuurlijk het meest legendarisch nummer van het hele album: Jungle Land. Met de meest beste saxofoon solo. Uh, oh, die gaan we niet in. draaien. Nee, die gaan we helaas niet. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Het zijn ja, te, veel keuzes, te veel keuzes. Ja. <laughs> Even kunnen... terug naar die ja. platenmaatschappijen. Uh, die hebben toch wel een, uh, een dikke vinger in de pap eigenlijk. Hè? Mm. Vind je dat goed? Jij als muzikant zal er ook wel misschien toch een beetje tegenaan gaan lopen of zo. Want vroeger waren ze veel machtiger, denk ik. Want ze, inderdaad, ze investeerden toch in een, uh, in een ja, muzikant. Precies. Ja, precies. Nee, kijk... Het, je moet een beetje weten waar je zit. En ik snap dat als je als jong muzikant um, zo snel mogelijk het wil maken, dat je daar wat minder dan op let. Er zijn genoeg verhalen van mensen die dat fout ja. aan zijn of zo. Ja. Ja, ja, ja. Um, dit was helaas ook het geval van, van Springsteen. Ja, ja. Uh, de, maar daar vertel ik zo meteen wat over. Dat, okay. uh, dat ja. heeft een mooie uh, Sorry. leiding. Ja. Nee, geen probleem. <laughs> nee, um, even terug naar de euforie kant. de euforie kant. Zeg maar. naar de, naar de okay. Want daar gaat het om. Alles wat er op dat album staat, gaat over het willen zijn, het dromen... het, het feit dat je met, met je meisje de auto in je wilt stappen... en wilt rijden naar waar dan ook, je haren in de wind. Dat is allemaal wat Born to Run is. Ja? En ja. dat heeft hij gewoon zo goed aangepakt. En dat heeft die band zo goed gedaan. Ja. En het is, het, ik denk dat het echt een van de beste albums is die er is gemaakt... <laughs> dit, is, dit, is zeker echt, dit staat echt wel in de, weer in mijn top 10. <laughs> maar dan wel een stukje hoger dan 10 uh, of 7. Nee, maar dit, dit album, de, de teksten, de melodieën, ook yeah. alle muziek. Yeah, yeah. Het feit dat er gewoon een eigen soort stijl is gemaakt, Ongeluk, dat is yeah. fantastisch. Yeah, yeah, yeah. Dat je dat, het was er nog niet. John Landau noemde hem in 1974 de future of rock'n'roll. Yeah, yeah. dus nou, ja, ja, ja. Dus dat zou het ook nog wel zijn, Ja en daar heeft hij ook uiteindelijk gelijk in gehad, want hij Springsteen is daarna is er een soort heartland uh, USA rock and roll ontstaan, beetje uh, ja, een beetje folk invloeden, een beetje stadion rock achtige ja. Ja. dingen, maar toch ook wel gewoon een beetje de, de, de, de, de rhythm and blues kant op, Dat je dat ja. allemaal bij elkaar gecombineerd, dat heeft hij toch wel als een van de eerste ja. groot gemaakt. Tom Petty heeft daarna natuurlijk de, uh, goed gebruik van gemaakt. Maar hij is toch de, niet de rock and roll man geworden, zoals we met z'n allen gedacht hadden... denk ik. Nee. Nee. nee nee uiteindelijk niet eindig het misschien ja maar dat neemt niet weg natuurlijk dat, dat het mooie een, muziek is ja dat het wel goede muziek is nou nee, ja inderdaad. dan stel ik meteen de vraag, wat staat er wel op top 1 dan bij jou hè nummer 1. het beste album ja, ja het beste album voor mij is uh, Bad for Good van Jim Steinman dat is een bijna niet door mensen herkenbaar nee, album. ik ken het niet. Nee. Uh, van Jim, uh, Jim Steinman is degene die al de nummers voor Meatloaf heeft geschreven. Real ja. bijna of ja. Hell en Death ja. Ringer en zo. Ja. En tussen de eerste en de tweede album van Meatloaf uh, kon Meatloaf op een gegeven moment niet meer zingen. Oh. En toen dacht Jim Steinman van, ja, maar uh, rot op, uh, dan doe ik het zelf wel. Heeft hij zelf een album uh, geschreven en gemaakt en ingezongen. Uh, wat misschien eigenlijk nog wel beter is... dan het legendarische Baddard of Hell-album. Ja? Ja. Oh, okay. Dus dat staat voor mij op nummer 1. Ja? Qua... Dus dan moet ik gaan luisteren op Spotify. Ja, zeker. <laughs> wat leuk. <laughs> maar het is, ook, het is ook nog wel een leuk verhaal. over ja? um, Op een gegeven moment uh, tijdens de Born to Run tour... toen ze eigenlijk met, bij elkaar waren... Uh, stonden, stond uh, Bruce Springsteen en de street Band in de bottom line op te treden. En het verhaal is dus dat... Uh, Meatloaf en Jim Steinman die woonden toen bij elkaar en die waren heel hard bezig met de financiën goed krijgen om better of hell op te nemen Natuurlijk. wat niet lukte ja. voor heel hele lange jaren en um, omdat niemand geïnteresseerd was in het bombastische wat zij maakten Aha. totdat Meatloaf op een gegeven moment naar de bottom line ging om te kijken van wie deze Bruce Springsteen nou precies was ja. en daar om ver werd geblazen de zaal is uitgerend en naar Steinman is gegaan om te vertellen van er staat nu iemand in de bottom line te doen wat wij maken <laughs> wij kunnen het ook, geloof me. Wij kunnen het ook. Ha, te gek. <laughs> en de, zo is dat toch weer een soort inspiratie geworden. Oh, wat knap. Inderdaad. En zo is die bombastische uh, muziek... Ja? die toch in de tijd van veel glam rock... en de opkomst van singer-songwriter ja. muziek... Uh, eigenlijk op je ver werd geblazen. Met ja. toch een soort van rauwheid. Zonder dat je in David Bowie-achtige kostuums... op het podium bijvoorbeeld stond. Ja. Dat je wel gewoon echt bombastische muziek kon maken. Wat bijna theatraal ja, was. Ja, ja, cool. En dat het allemaal zo goed ja. in elkaar zit. En dat hoor je bijvoorbeeld in het ja. volgende nummer ook. Uh, waanzinnig goed. Uh, Thunder Road. De opening van het van het nummer uh, van het album. En ik denk ook wel het opening naar... een nieuw gedeelte van zijn carrière. Okay, en dat hoor ben je ben door benieuwd, de euforie. Ja. En door alles wat er in dat nummer zit. Daar gaan we naar luisteren. En uh, daarna meteen naar het nieuws en de, de uh, reclame. En we zien nu en horen jullie weer naar het nieuws. Hier komt Thunder Road. And she dances across the porch As the radio plays What is the same for the lonely? Hey, that's me And I want you only Don't turn me home again I just can't face myself alone again So I'm back inside but you know what I'm just here for? So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young. I'm going to vain For a Savior to rise from these streets Well, I ain't no hero that's understood All the redemption I can offer Burst beneath this dirty hood With a chance to make it good somehow